12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoe gaan de verschillende media om... met het feit dat Volker van den Graaf straks op proefverlof mag? Wordt het een wedstrijdje, wie heeft de eerste foto? Verder een mediaforum met Jeu Vaas en Paul van der Lucht... en nu het NOS Journaal, hier is Dorald Meegens. Goedemiddag, politie in Kiev trekt zich terug. Wereldleiders gaan langs opgebaarde lichaam Mandela. En Liftinstituut waarschuwt voor ongelukken met honden in liften... De nevel en de mist lossen rap op en daarna volop zon en dan wordt het 7 graden. Vannacht is de kans op mist klein, maar wel gaat het opnieuw licht vriezen, vooral in het binnenland. Morgen overdag en vrijdag blijft het dan droog met opnieuw flink wat zon. Opnieuw onrust in de Oekraïnse hoofdstad in Kiev. De politie raakte vanochtend slaags met anti-regeringsbetogers. De politie is bezig met een geleidelijke ontruiming van het tentenkamp van de demonstranten in het stadscentrum. Geert Groot-Koerkamp, onze correspondent. Uh, hoe is het op dit moment? Nou, op dit moment is het uh, behoorlijk rustig, kun je zeggen, uh, op en om dat onafhankelijkheidsplein. Dat is zeg maar het, het epicentrum van dat, uh, dat verzet. Uh, die, die, die onrust, uh, wat je net ook hoorde, dat heeft zich vooral in de nacht afgespeeld. Dat begon om een uur of uh, één s'nachts lokale tijd. En uh, de politie heeft geprobeerd, en wat ze eigenlijk al uh, een paar dagen aan het doen zijn... geprobeerd uh, het terrein dat die demonstranten hebben bezet in het centrum van Kiev... Uh, te verkleinen, barricades weg te halen... en ervoor te zorgen dat in ieder geval de, de, de wijk waar regeringsgebouwen... zich bevinden, dat die weer normaal kan functioneren. Hmm. Maar men heeft op een gegeven moment in de ochtend toch begrepen dat uh, ja, de, de, het aantal mensen daar te groot is, dat, uh, dat het uh, te riskant wordt om daar met veel uh, mensen en materieel in te gaan. En uh, de afgelopen uren zijn veel van die duizenden manschappen van de politie uh, weer geleidelijk weggegaan bij dat plein. Hebben zich een beetje teruggetrokken, uh, want het ging wel even mis om negen uur uh, rond het stadhuis daar, hè? Ja, men heeft geprobeerd dat stadhuis, dat, dat, dat ligt heel pontificaal aan de hoofdstraat van, van Kiev, de Klesjatjik. Uh, dat is bezet uh, vorige week door demonstranten. En men heeft geprobeerd dat te ontzetten, uh, maar dat is niet gelukt. Uh, er waren gewoon binnen heel veel mensen die, die spoten ook... met een brandspuit water naar buiten op die politie. En dat is niet zo fijn als het acht uh, graden vriest. Uh, er zijn ook klappen gevallen, uh, veel mensen ook met, met hoofdwonden. Maar op een gegeven moment, uh, wat ik zei, heeft de politie dus besloten... om, om zich terug te trekken, omdat ja, anders... Hm. Uh, de situatie heel uh, ja, oncontroleerbaar zou worden. Wordt er gepraat tussen de regering en de oppositie, de demonstranten? Op dit moment niet. Uh, gisteren is er een soort uh, overleg geweest... Uh, ja, tussen uh, president Janukovic en drie oud-presidenten. Maar dat, ja, dat, dat leek een beetje een schetsvertoning. Dat is althans de opvatting van uh, de, de leiders van dat verzet. Met de oppositie zelf wordt eigenlijk niet gepraat. En dat is ook een van de verwijten die door, door het buitenland... Uh, onder meer door uh, de Europese Unie uh, wordt gemaakt... aan het adres van de Oekraïnse autoriteiten. Men bagatelliseert het protest. Uh, de Premier Azarov zei vandaag nog dat niet heel... Heel Oekraïne protesteert. Met andere woorden, ja, het zijn duizenden mensen in de straten van Kiev. Maar de meerderheid staat waarschijnlijk toch achter de regering. En uh, ja, in, dat, dat maakt dat het onduidelijk is hoe dit verder moet. Omdat uh, niemand, zeg maar, water bij de wijn wil doen. Afwachten hoe dit gaat aflopen. Geert groot je dankjewel. Rabobank gaat ingrijpen bij Rabobank International. De internationale tak waar de Libor-fraude plaatsvond... moet minder zelfstandig worden. De Nederlandse bank wil dat de Rabobank de interne controlesystemen verbetert... om een nieuw schandaal te voorkomen. Met die maatregel geeft de bank daar gehoor aan. Volgens een woordvoerder was de Rabobank al langer bezig met de plannen... en is de Libor-zaak niet de directe aanleiding. Of er gevolgen zijn voor de werkgelegenheid... kon diezelfde woordvoerder nog niet zeggen. Wereldleiders en prominenten hebben vanochtend afscheid genomen van Nelson Mandela. begon vanmorgen vroeg. Duizenden Zuid-Afrikanen stonden langs de stoet... waarin het lichaam van Nelson Mandela werd overgebracht naar het Uniegebouw. Er werd veel gezongen en gezwaaid met de Zuid-Afrikaanse vlag. Bij het Uniegebouw werd Mandela in 1994 geïnaugureerd als eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Een omstander ziet hem als voorbeeld voor veel Zuid-Afrikanen. Well, Mandela dingen. Zoals dingen Het lichaam van Mandela is dus in optocht overgebracht naar het Uniegebouw in Pretoria. Daar ligt hij buiten opgebaard. De hele ochtend lopen familie- en hoogwaardigheidsbekleders in stilte langs de kist. Ook koning Willem-Alexander is daarbij aanwezig. Het lichaam van Mandela ligt nog drie dagen opgebaard... zodat het volk afscheid kan nemen. Zondag is de uitvaart. Wereldleiders En prominenten bewijzen de laatste eer aan Nelson Mandela. Het is niet toegestaan overigens om camera's of telefoons... met een camera mee te nemen bij het bezoeken van de kist. Zondag dus wordt Mandela begraven in Kunu... in de provincie Oostkaap waar hij opgroeide. Dit is het NOS-journaal, het Dorald Megens. Het Indiaanse Rechtshof heeft bepaald... dat homoseksualiteit in India opnieuw strafbaar is. Het hof vernietigde een uitspraak uit 2009... waarin het homoverbod werd opgeheven... Een homoseksualiteit in India kan nu met tien jaar cel bestraft worden. Amnesty International in India noemt de beslissing... in strijd met de mensenrechten. In Haarlem heeft een agressieve man ambulancepersoneel bedreigd... en achtervolgd. Dat gebeurde toen de hulpverleners... een onwelgeworden familielid van de man wilde helpen. Het ambulancepersoneel was bezig met het slachtoffer... toen de man dreigende taal begon uit te slaan. Hij schold hen uit en zei dat ze het slachtoffer verplicht moesten redden. Ook dreigde hij het personeel aan te vallen... Het slachtoffer is in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Maar de bedreigingen hielden daarmee niet op, zegt de politie. Dat familie is achter de ambulance aangereden. gedroeg zich hierbij ook weer agressief. En het ambulancepersoneel voelde zich hierbij niet veilig. Heeft mijn collega's van de politie opgetrommeld. En aan de Rijksstraatweg is de jonge man aan de kant gezet en aangehouden. Het ambulancepersoneel heeft aangifte gedaan tegen de man. De bevrijde journaliste Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berensen hebben de jemenitische bevolking bedankt voor de steun. Op een persconferentie in Sanaa, de hoofdstad van Jemen... zeiden ze dat ze ondanks hun maandenlange ontvoering... nog steeds van dat land houden. Spiegel zei dat de ontvoerders haar en Berensen goed hebben behandeld. Wie er achter de ontvoering zit, weten ze nog altijd niet. Het moeilijkste was volgens Spiegel het gebrek aan contact met de thuisfront. Het moeilijkste is misschien dat je weet dat iedereen zich zo'n zorgen om je maakt. En dat je ze niet kunt vertellen uh, dat je in leven bent en dat het goed met je gaat. De ontvoerders zeiden dat ze piraten zijn van de woestijn. Spiegel en haar partner komen vanmiddag rond vier uur aan op Schiphol. Dan geven ze een persconferentie. En die is te volgen via de radio, Radio 1 en via de televisie bij de NOS. Een waarschuwing voor hondeneigenaren van het Liftinstituut. Want het komt steeds vaker voor dat het hondje nog buiten de lift staat, terwijl die al omhoog of naar beneden gaat. Koos van Lindenberg is veiligheidsdeskundige bij dat liftinstituut. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Lindenberg, hoe vaak gaat het mis met, uh, met een hondje? In dit jaar hebben wij vier meldingen gekregen van situaties situatie waarbij het misging. Waarbij in één geval uh, zelfs ook de, een persoon is, uh, om het leven is gekomen. En dan stapt iemand in de lift met de hond aan de lijn. Maar die hond blijft buiten. Dat is het geval dan, alle vier die keer. Ja. ja, het gebeurt nog wel eens dat de liftgebruiker afgeleid is in de lift stapt. En dan loopt het hondje weer naar buiten. En dan loopt, uh, uh, sluit de liftdeur zonder dat de liftgebruiker het merkt. Dan vertrekt de lift hm. en. Ja, de riem zich aan en wordt het hondje opgetrokken. Ja, en in Capelle aan de IJssel ging het zelfs uh, heel ernstig mis uh, dit jaar, hè? Ja, ja. Het was daar zo dat de hondenriem de schachtdeur ontgrendelde. De schachtdeur opende zich ook. En het hondje en de vrouw vielen allebei in de liftschacht. Ja. Wat kunt u als luchtinstituut tegen dit soort ongevallen doen? Behalve waarschuwen. Nou, wat... Wat wij in eerste instantie gedaan hebben is dat wij de liftindustrie gevraagd hebben te zoeken naar mogelijkheden om ook deze dunne hondenriemen te detecteren. Zijn die, ook... die mogelijkheden? Heeft u daar al een antwoord op? Ik heb begrepen dat er een 3D radar zou zijn waarmee je dit soort hele dunne riemen zou kunnen detecteren. Maar daar kan de liftindustrie u misschien een beter antwoord op geven. Ja. In het algemeen hebben ze heel positief gereageerd op deze campagne... en ze willen ook deze stickers meegeven aan de liftmonteur... zodat ook zij in overleg met de eigenaar deze sticker kunnen aanbrengen in de lift. Ja, want dat is het. U hebt zo'n 3D-detector is een optie, maar stickers plakken. Dat is, dat is wat u ook graag ziet, hè? Nou ja, we willen heel graag dat we zo snel mogelijk alle hondeneigenaren waarschuwen van het risico... dat ze in ieder geval hun hond kort aangelijnd houden... En we hopen dat de liftindustrie mogelijkheden gaat ontwikkelen en dan ook uh, kan aanbieden aan lifteigenaren. Ja, om de, dit gevaar uh, in het geheel te voorkomen. Want we hopen dat het uh, nooit meer voorkomt, uh, dat het Zeker. teruggebracht kan worden naar nul. Zeker. Ik dank u wel voor de, voor de uitleg. Koos van Lindenberg uh, bij uh, het uh, LIFT Instituut Veiligheidsdeskundigen. Goedemiddag. Sport. Ajax en AC Milan spelen vanavond voor een langer verblijf in de Champions League. En Milan heeft een iets beter uitgangspunt dan Ajax. Ajax moet winnen en Milan heeft aan een gelijkspel voldoende... om de volgende ronde te halen. In Amsterdam's voordeel spreekt de slechte vorm van Milan. De club is in de Italiaanse competitie al vrijwel kansloos... om nog kampioen te worden. De achterstand op de koploper, Juventus is dat, is al 22 punten. Ajax-trainer Frank de Boer kent de feiten. Uh, dat is zo, alleen ik vind juist... Uh... Dat ze de laatste weken juist wel weer een stijgende lijn uh, hebben te pakken. Uh, misschien niet altijd in de competitie, maar ik, ik vind wel dat ze beter zijn uh, gaan spelen. Ze hebben ook een uh, ander systeem uh, zijn ze gaan spelen. Meer een uh, kerstboomachtig uh, systeem. Uh, daarvoor speelden ze uh, ja, ook gewoon 4-3-3 uh, vaak of soms 4-4-2. Dus uh, ja, we houden met alles rekening. En ik vind wel dat ze met KK, uh, die nu uh, de laatste tijd speelt, dat ze dat er wel weer... Uh, ...meer strong in het elftal zitten uh, dan daarvoor. In het, om het seizoen nog een beetje te laten slagen... ...moeten zij verder in de Champions League? Want die competitie, 22 punten achterstand op Juventus... ...dat gaan ze niet meer goedmaken. Het is die day voor hen. Maar misschien ook wel een beetje voor Ajax? Voor die overwintering? Ja, willen wij uh, nog kunnen overleven in, in de Champions League? Moeten wij gewoon uh, winnen? Ja. Daar zullen we alles aan doen. En dat geldt voor hun natuurlijk ook. Tenminste, ze hebben uh, aan een gelijkspel uh, ook genoeg natuurlijk. Maar... Ja, het is voor beide clubs is het natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Ik denk dat misschien nog wel voor Milan het allerbelangrijkste... omdat jij al terecht zegt, zij staan 22 punten achter in de competitie. Dus eigenlijk, dat is vergeven, die titel. Ja, dan blijft er natuurlijk één titel of misschien anderhalve titel open voor voor hun. En dat is in ieder geval uh, de Champions League. De trainer van Ajax, Frank de Boer, blikte vooruit op de wedstrijd van vanavond. AC Milan tegen Ajax. Kwart voor negen begint hij. is natuurlijk ook te volgen hier op Radio 1. Het duel dat uh, gisteravond werd uh, afgelast tussen Galatasaray en Juventus... werd afgebroken, moet ik zeggen, wordt vanmiddag alsnog uitgespeeld... is inmiddels besloten. Gisteren moest uh, door hevige sneeuw en hagelbuien de wedstrijd worden gestaakt. Om twee uur vanmiddag gaat de wedstrijd in Istanbul verder. Nu het woord aan John Bakker bij de AWB. die heeft verkeersinformatie. Met nog één file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem... bij knooppunt Waterberg, zeven kilometer na een ongeluk. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. De politie in Kiev trekt zich terug. Wereldleiders gaan langs opgebaarde lichaam van Nelson Mandela. En het liftinstituut waarschuwt voor ongelukken met honden in liften.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo meteen even met Jan Romme van het Oudere Fonds. Het gaat dan over de succesvolle samenwerking met het duo Geer en Goor. In het mediaforum gaat het daar ook over Tjeufase, Financieel Dagblad... en Paul van der Lucht, de baas bij NTv Utrecht... die hebben zich over die kwestie gebogen. Want vanavond is dat concert van Geer en Goor voor het Oudere Fonds. Hoe blij is dat Oudere Fonds eigenlijk met een boegbeeld... dat flink om zich heen slaat? Bijvoorbeeld in een gesprek waarin die... Connie Breukhoven flink uitschot. Het gaat over Gordon. Connie was zo boos dat ze de opname van het gesprek openbaar maakte. Als je een grote tyfus houdt. dat je rijk genoeg bent. en dat je niemand nodig hebt. dan heb je ook inderdaad niemand nodig. En ook geen vrienden meer. en ook geen liefde. En dan laat je degene die je altijd je hand boven je hoofd houden, gewoon weer in de stroom zakken, woensdag. krijg tyfus lekker. Internationale nieuwsfeest zometeen. Arnes Mostert. en die komt uit Weesp. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. nu. Volkert van der Gaaf binnenkort op proevenlof mag... is het wachten op de eerste foto van de vermonde moordenaar van Pim Fortuyn. Maar zouden krant en bladen die zomaar plaatsen, zo'n foto? We hebben even een rondje gebeld met wat hoofdredacteuren. Christian Rusink van het AD zegt dat de krant niet op zoek gaat naar Volkert. Het AD respecteert zijn privacy, maar als ze zijn foto toegespeeld krijgen... dan, uh, ja, wat dan? Dan kan Rusink uh, niet zo 1, 2, 3 zeggen. Daar gaat hij met zijn adjuncts over in discussie binnenkort. Adjunct Jan Kees Emmer van de Telegraaf laat weten dat hij de vraag wel begrijpt... maar hij wil verder geen commentaar geven. Adjunct Pieter Klok van de Volkskrant is helder. De krant gaat niet op zoek en zal geen foto's publiceren. Want welk maatschappelijk belang is er mee gediend, zegt hij... om te laten zien dat... Kos uh, om te laten zien... Nou... Uh, dan weet ik niet helemaal wat hij, wat hij daarmee bedoelt. En uh, dan Joost Oranje van Nieuwsuur. Die zegt niet op Volker te gaan jagen. Hij voegt toch wel toe dat hij probeert om Volker te interviewen. Er zat interessante vragen voor hem tenslotte. Uh, dan hebben we nog geprobeerd Dominique Weesie te bellen van Pont maar die hebben wij helaas niet bereikt. Leek ons ook wel een rubriek die daar achteraan gaat. En uh, Frans Lomans van Panorama... hij worstelt al een tijdje met de vraag... of hij een foto van een vermomde volkert zou plaatsen... als die aan zijn blad wordt aangeboden. Ik neig nu uh, buitengewoon sterk naar nee. Want het is toch... als je zijn nieuwe identiteit onthult... is het toch een uitnodiging van... Uh, hey, ga jagen op deze man... en uh, maak een einde aan zijn leven. Of, of anderszins. Hè? Dan... Uh, zou ik me gedeeltelijk toch een... Uh, uh, ik zou bijna zeggen een moordenaal voelen. Frans Lomans van de Pano was dat een paar kantoortjes verderop zit... Erik Nomen, die is de hoofdredacteur van Nieuw Revue... ook lid van ons Mediaforum. Erik, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Erik, als jij een foto toegespeeld zou krijgen... zou je die dan publiceren? Ja, ik, dat, ik heb er ook al lang over zitten nadenken. Ik, ik denk in principe wel. Kijk, de kans dat, uh, dat Volk het heel herkenbaar uh, over straat gaat... is, uh, is gering. Hij zal met een feestneus en een, een petje en zo... Uh, misschien een gezellige pruik op uh, over straat gaan. Nou, ik denk dat dat wel een foto is die je, die je kan plaatsen... zonder dat je, zoals uh, Frans uh, mijn collega aangeeft... Uh, meteen uh, bloed aan je handen hebt. Maar wat is het maatschappelijk belang daarvan? Nou ja, ik denk dat het maatschappelijk belang in zoverre uh, meeweegt... dat zie je natuurlijk ook aan die enorme discussie die op dit moment uh, speelt... met betrekking tot uh, vroegtijdig... in ieder geval... Uh, ja, mensen uh, hebben daar zeer zwaarwegende emoties bij. En uh, het feit dat je in principe het bewijs levert dan dat uiteindelijk na die enorme maatschappelijke discussie die man dan toch uh, vrijgelaten is. Uh, ik denk dat. Uh, ja A, de emotie zal er hoog bij zijn. En B, het zegt iets over de manier waarop ons uh, rechtstelsel uh, werkt. En gelukkig maar, want uh, ja, ik vind ook dat die man natuurlijk... in kwestie gewoon een proeflof verdient. Ja. Maar goed, dan zeg je dus eigenlijk van... ik zou er geen probleem mee hebben om die foto te plaatsen. Zou je dan ook actief op zoek gaan? Dus een fotograaf opdracht geven om die foto uh, te gaan maken? Denk Kijk, je moet altijd de overweging maken hoe, hoeveel geld ga je eraan besteden. Nou, die, uh, ik, ik denk dat uh, Dominique Wees hier misschien uh, dat wat meer geld voor heeft. Maar ja, ik weet heel zeker dat uh, de paparazzi uh, op, deze, uh, op deze foto gaan jagen. Uh, dan hoef ik die niet per se uh, door mijn eigen fotograaf te laten maken. Die kan ik gewoon dan kopen. Er is, uh, er is weinig reden om uh, daar zelf een paar mensen voor uh, de bosjes in te jagen met telelenzen. Maar je betaalt er dan wel voor? Ja, dan betaal ik er wel voor. Ja, dat is ook helemaal niet erg. Uh, wat dat betreft... Uh, ik heb er ook uh, niet echt een probleem mee om uh, die foto te plaatsen... zolang, en dat vind ik best wel belangrijk om dat er even bij te zeggen... zolang je maar niet precies kan zien waar die foto gemaakt is. Uh, niet, voor, laten we zeggen, op het moment dat hij een huisdeur uh, ingaat... zodat je feitelijk gewoon aangeeft, zoals Frans al aangeeft... daar, uh, daar woont meneer Van der Graaf en, en kom erop met je woedende meutes met brandende toortsen wow. en hooivorken. Maar goed, het kan ook zijn dat hij inderdaad een nieuwe identiteit heeft, uh, of, of gaat aannemen... en dan, ja. je, dan onthul je dat natuurlijk ook met zo'n foto. Dus dan weet iedereen weer hoe hij er dan uitziet. Ja, maar ik ga er toch vanuit dat hij niet een identiteit neemt... Uh, die, die, die, er, die eruit bestaat dat je... Uh, uh, hij, hij zal geen plastische chirurgie doen. Dat lijkt me heel onwaarschijnlijk zeker niet... omdat hij eigenlijk in zijn eigen ogen waarschijnlijk niks haals heeft gedaan... Uh, dus dat zal een kwestie zijn van, uh, van nep en uh, van gebruiken. Ja. En ja, die kan hij natuurlijk uh, zo vaak wisselen als hij wil. De ene ja. dag een druipsnoer, de andere een tofsnoertje. <laughs> ja. Uh, ja, goed. En jij zegt, die jacht op hem zal toch wel gebeuren. Dus dan, ja. uh, nou ja, dan zie ik wel wat daarvan terecht komt. En dan ga ik eventueel die foto plaatsen. Hoeveel zou je daarvoor willen betalen? We weten wat jullie een beetje betalen aan columnisten. Ja. Ja, uh, over mensen met bloed aan de handen. Uh, nee, ik denk uh, dat wij hem niet eens uh, aangeboden gaan krijgen. Ik denk dat ze meteen naar de hoogste bieden gaan. Ik vermoed het dat de Telegraaf zal zijn die daar grootst mee zal uitpakken op de volpagina. Ja. Maar stel nou dat wij exclusief die foto's zouden kunnen krijgen als allereerste. Nou, inschatten wat het aan losse verkoop genereert. Denk ik dat we daar wel duizend euro voor over hebben. Misschien meer. Ik denk dat dat heel weinig is hoor. Ja, nou, dan, dan, dan, dan vissen wij nu al achter het net. Als jij aanvoelt ja. dat er meer geld zit in de diepe, diepe zakken van ja. de telegraaf. Oké, okay, Erik, dankjewel voor je uitleg. We weten even hoe de nieuwe revue ermee omgaat... en ook hoe de andere bladen daarop reageren. En ik hintte natuurlijk een beetje naar die columnist die ze een tijdje hadden. Dat was namelijk niemand minder dan Willem Holleder. Even luisteren naar het begin van het Surinaams jeugdjournaal van gisteravond. Hallo allemaal, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. De uitzending van het 10 minuten jeursjournaal had gisteren niet mogen worden stopgezet. Ja, we hebben gisteren al gemeld dat de uitzending maandag werd onderbroken... toen een onderwerp over de herdenking van de decembermoorden begon. Dat was tot grote verontwaardiging van de programmamakers. Normaal gesproken wordt de uitzending van tevoren beoordeeld... maar dat was nog niet gedaan. En toen het nog altijd gevoelige thema van de decembermoorden werd aangekondigd... ging de zender dus op zwart. De directeur van de Surinaamse Omroep hoorde pas later op de avond... dat de uitzending was gestopt. En achteraf gezien was dat een foute beslissing, zegt hij. En ik heb dus vandaag het programma bekeken. Want ik denk, laat maar kijken. Weet je wat, wat er uh, aan fout is? Is er inderdaad wel iets gezegd dat ik niet zou mogen? Of whatever. En uh, nadat ik het programma heb bekeken. Uh, toen dacht ik, oh, ik zou hem niet weten. Iter hebben gehaald, weet je? Shirley Lakkin is dat, en dat is een zeur, dus directeur van de Surinaamse omroep STVS. Zometeen om half 1 wordt het Boer Zoekt Vrouw magazine gelanceerd. Het voor de kijkers bekende stel Jos en Dieke nemen het in ontvangst. Zij zien hier ook de cover van dat eerste nummer. Het blad komt vier keer per jaar uit, zegt de directeur van de uitgeverij... en dat is Robert Klap. We zullen vooral uitkomen als het, als het programma er ook is. Dus dat is nu twee keer en volgend jaar. Maar we willen ook voor de zomer nog een keer uitkomen... omdat iedereen, denken wij, heel erg benieuwd is... hoe het allemaal met de boeren vergaan is... die nu de aankomende periode de liefde van hun leven hopen tegen te komen. En dat gaan we volgen. In het magazine mogen geen details worden verklapt... over wat we nog op tv te zien krijgen in Broershoek Vrouw. En de markt voor bladen is natuurlijk niet zo goed... maar volgens de Klap wordt dit nieuwe magazine royaal omarmd. Daar hebben zich al twintig adverteerders gemeld. We konden een tijdje geleden melden dat de Amerikaanse krant de Denver Post... op zoek was naar een recensent van wiet in de staat Colorado... is softdrugs sinds kort gelegaliseerd. En de krant zoekt dus mensen die weten hoe goede wiet smaakt. We hebben contact gezocht met wietredacteur Richard Baca... de man die de oproep deed. En ja, ook Nederlandse geïnteresseerden zijn van harte welkom... om de nieuwe functie van wietrecensent in te vullen. De Duitse krant Bild doet goede zaken met de online activiteiten. Sinds een half jaar biedt de krant via de site zogenaamde Bild Plus abonnementen aan. Waarbij mensen toegang krijgen tot exclusieve artikelen, video's en de live voetbalwedstrijden van de Duitse Bundesliga. Bild heeft al meer dan 150.000 nieuwe abonnees mogen bijschrijven. In dit aantal zijn de proefabonnementen niet meegeteld. Vanavond is het Benefiet-gala van het tv-programma Geer en Goor. Met het gala proberen Gordon en Gerard Joling zoveel mogelijk geld op te halen voor eenzame ouderen. En ze sluiten daarmee een succesvolle tv-serie af. Aan de telefoon is Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderfonds. Meneer Romme, goedemiddag. Goedemiddag. Waren jullie direct enthousiast om te gaan samenwerken met Geer en Goor? wel een kans die voorbij kwam... ...die niet zomaar aan je voorbij laat gaan. Dus we hebben er wel gelijk... ...zijn we serieus op ingegaan... ...maar de vrees was natuurlijk wel een beetje... ...bij mij, maar ook bij anderen... ...dat er niet respect van met ouderen... ...zou worden omgegaan... ...maar toen we eenmaal met de heren in gesprek raakten... ...toen bleek al heel snel... ...dat dat zeker niet het geval zal zijn. Je zag ook echt... ...dat ze gevoel hebben bij ouderen... ...de moeder van... Gordon is natuurlijk was niet uh, was een tijdje geleden overleden. Die was heel verdrietig over. De moeder van, uh, van Geert Joling die leeft nog steeds. En daar gaat hij ook heel vaak uh, naartoe. En je ziet ook dus in de programma's dat naast de, naast de grappen en de gollen... dat er ook op een hele respectvolle manier toch met ouderen wordt omgegaan. Ja, er zijn ook wel ouderen die hun wenkbrauwen fronsen toch? Want, want laten we zeggen, de respect is ook weer niet altijd even goed te zien. Nou ja, kijk, wat, wat, uh, wat er opviel is dat je met ouderen ook heel normaal kunt praten. Je hoeft niet zielig uh, te praten. Uh, je kunt ook met ouderen ook heel veel lol hebben. Je kunt, uh, je kunt best heel veel platte, platte moppen maken. Uh, maar er waren ook wel uh, momenten waarbij ik mezelf even bij mijn wenkbrauwen fronste Van, ai, ai, ai, ai, ai, dit zit wel langs het randje. Wat was het ergste moment wat u betreft? Nou, dat was mevrouw Deen zonder been. Nou ja, dat begrijp je al. Dat is, uh, de basis is is basis dan gelegd voor, uh, voor wat woordspelingen. En uh, er werd op een gegeven moment tegen die mevrouw Deen gezegd... ja, je kunt uh, in ieder geval nooit met die verkeerde been uit bed stappen. En ja, dat, uh, dat vond ik wel ah. een beetje langs het randje. Ja. Gezegd. Um, nou goed, tevreden over de samenwerking. In ieder geval heeft het 4500 vrijwilligers opgeleverd. En, en met name veel jongeren. Had u dat verwacht? Nee, dat had ik dus absoluut niet verwacht. Hè. De, de, traditioneel hebben wij wat oudere vrijwilligers. Euh, maar dit zijn, de, de gemiddelde leeftijd ligt zo rond de 30, 35 jaar. Ja, dat vond ik eigenlijk de grootste verrassing eigenlijk. Ja. Uh, en, en, en nog even over dat imago. Hè, want nou ja, we hebben net dat fragmentje nog even laten horen... waarin Gordon uh, probeert Connie Breuk over... Uh, uh, ja, eigenlijk, op, waar hij haar aanspreekt op het feit uh, dat ze mee zou doen aan het benefietgala. Uh -huh. Dat gaat in, in niet mis te verstaande bewoordingen. Gaat u hem daar nog op aanspreken of niet? Nee, daar spreken wij hem natuurlijk niet op aan. Kijk, wat, wat wij belangrijk vinden is de, ouderen, de aandacht voor de ouderen. En dat uh, heeft dit programma absoluut gedaan. Het heeft uh, absoluut bijgedragen om begrip te krijgen... voor het uh, probleem van de grote eenzaamheid uh, van de ouderen. En de ouderen is waar het, uh, waar het om gaat. Uh, en dat hebben ze onders ja. goed gedaan, Wat er daarnaast allemaal voor russies uh, zijn geweest, daar houden we ons ja. eigenlijk niet zo mee. Ja, maar mee. goed, in dat stukje zegt hij, heeft hij bijvoorbeeld over God vergeten, oude, seniele mensen, zijn zijn woorden. Ja, dat, uh, dat, uh, die bewoordingen zou ik nooit durven te gebruiken eerlijk gezegd en dat laat ik voor zijn rekening. Ja. Wij zien het effect van het programma, wij zien 4500 uh, hele enthousiaste vrijwilligers. We zien dat ouderen op een positieve manier in de belangstelling nu, nu staan en dat, dat er echt serieus wordt gekeken naar het uh, probleem van eenzaamheid. En dat vinden we hele, hele positieve effecten van dit programma. Komt er een nieuwe serie meneer Rommel wat u betreft? Uh, wat mij betreft natuurlijk wel, heel graag zelfs. Maar ik weet dat RTL nadenkt om een serie te maken in, uh, met de jongeren en uh, Geer en Goer. Ah, okay, okay. Maar als je het zelf vraagt, dan, dan willen ze eigenlijk dolgraag door ja. willen gaan. Dan zouden ze graag door willen gaan met ouderen. Ja. Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. dank u wel. Dan is hier de laatste vraag: de Ja. De Beatles naar Blokken. Het media en daar gaat, gaat het deze week over jeugdradio. Voor de tieners was er in de jaren tachtig het vaderprogramma Dubbelisjes. Peter Holland presenteerde en hij deed dat in een programma... waarin hij sprak met allerlei jongeren over onderwerpen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 sprak hij bijvoorbeeld... met kinderen van politici. Wouter, uh, jouw moeder is Erika Terpstra, hè? Dat klopt. Weet je wat ik me afvraag? Of ze nog wel eens thuis komt zo rond die verkiezingstijd? Want ze zijn vaak weg. Wat heet vaak? Volgens mij alleen maar... Wat, nou, wat, wat heeft ze zo al gedaan? Waarvan nou, jij verschrik weet? Verschrikkelijk veel. Ze zijn de hele dag op campagne. Afgelopen weekend is ze bijvoorbeeld uh, op Zandvoort geweest. Ze heeft daar uh, op het circuit geweest op de boulevard en weet ik wat allemaal. Ze rennen de hele dag achter verslaggevers aan. Nee, dat begrijp verslaggevers je niet. En die rennen weer de hele dag achter die politici <lacht> aan. Zo werkt het. <lacht> Vreselijk. Ja. Wij doen daar niet aan mee hoor. Wij leuteren hier maar wat over het weer en zo. Ja. Maakt niet uit. Nou, dat is prima joh. En verder? Nou ja, je ziet er natuurlijk uh, s'avonds laat binnenkomen en s'morgens heel vroeg weggaan. Zeker in deze tijd. Klinkt misschien een beetje stom uit mijn mond, maar heb je dan nog wel een moeder rond die verkiezingstijd? Nou ja, je ziet er weinig natuurlijk, maar het uh, ja, blijft je moeder, het is heel simpel. Waarom heb je je dan niet geholpen? Want je hebt vandaag je rijbewijs gehaald. Hulde hulde. <lacht> Omdat ik nog twee weken op mijn rijbewijs moet wachten. Dat is een goede reden. <laughs> in, één, in één keer geslaagd, trouwens, of niet? In één keer geslaagd, ja. Jonge, jonge. Knap. Peter Holland, de presentator, Dat deed hij trouwens tot en met uh, 1989, want daarna ging hij naar Veronica. Maar dubbelisjes bleef bestaan tot 1992. En we hoorden ook nog even de stem van Oom Ben, jeugdgoog te Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Tjeu Vaas is eindredacteur bij het Financieel Dagblad... en Paul van der Lucht is algemeen directeur van RTV Utrecht. Hartelijk welkom allebei. Uh, ja, Jan Rommel hebben we net gehoord van de Oudere Bond over Geer en Goor. Hun programma Even Makker makken heeft 4500 nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Uh, heb jij altijd gekeken, Tjeu? Geen enkele aflevering heb ik gezien. Wel even die grap is voorbijgekomen van uh, die mevrouw met één been... die dus niet meer verkeerd uh, met de verkeerde been naar bed... Ik kan stappen, maar ik heb het helemaal gemist. Ik, ik zag gisteren dat uh, Gerard Joling bij RTL Late Night zat. Maar het duurde echt vijf minuten voor ik hem herkende. Uh, want uh, ja, hij heeft zoveel plastische chirurgie ondergaan. Nee, nee, dat is niet waar. Dat heeft hij niet gehad. Nou, uh, kijk jij die beelden maar terug. Maar het duurde echt heel lang voor ik hem herkende. Nee, ik geloof dat ik nu eigenlijk zelf ook weet dat oh. het, dat, dat zo is. Nee, hij is op, hard op weg de Michael Jackson van Nederland te worden, ben ik bang. Hij is eh? het heel lang ontkend namelijk, dat het zo was. Oké, okay, nou ja, uh, hij heeft duidelijk eens zichtbaar aan die, aan die strak getrokken huid... dat hij echt bang is voor de autodom. Je, herken jij dat? <laughs> nee, Paul Geragor, die, die angst ja. wel, ja. Je vindt het of heel leuk, of je vindt er echt geen, geen ene... Uh, ja, dat is niet uh, voor mij. Nee? Nee, is niet voor mij. Maar ja, als ik die man van de ouderenbond zo hoor... hij het doel de middelen en uh, kunnen ze doen wat ze willen. Op het, is... het moment dat het uh, goed is voor de oudere bond, uh, vindt hij het ook prima. Ja, want, want we hebben net dat stukje laten horen... wat, wat hij dan uh, op de antwoordmachine geloof van Van Ness heeft geroepen. Ja. Als je ja, dan respectvol respect voor over je die... ouderen praat... Ja, dat dan... zijn zo van, van die incestueuze BN-gesprekken uh, en zo. En uh, volgens mij uh, uh, weet men in die kringen heel goed... Uh, welke kant de ballen brolt... En uh, schelden ze elkaar regelmatig de huid vol? Al is het alleen maar om uh, dit, soort, uh, dit soort doelen te bereiken. Ja, precies, dat het erover gaat. Ja, toch. Dat neem ik helemaal niet serieus. Ik bedoel, uh, laat me eerlijk zijn. Moet je, je moet ze allemaal niet serieus nemen. Ja, Gerard niet, maar Vanessa ook niet. Nee, oké. Okay. Uh, want ze heten ze vroeger inderdaad. Ja, ja uh, goed. Zometeen gaan we praten over andere zaken uit de media. Eerst het laatste nieuws. Dit is radio 1. In het NOS-journaal Mark Visser. De Oekraïnse politie heeft zich teruggetrokken van het onafhankelijkheidsplein in Kiev... waar betogers al dagenlang bivakeren in een tentenkamp. Vanochtend probeerden agenten tevergeefs de tenten en barricades weg te halen. Duizenden betogers verzetten zich tegen de politieoperatie. Het liftinstituut waarschuwt honderd bezitters... om goed op te letten wanneer ze met een huisdier een lift binnenstappen. Volgens het instituut gebeurt het steeds vaker... dat een hond en zijn baasje door sluitende liftdeuren van elkaar worden gescheiden... Het liftinstituut heeft een sticker ontworpen die in de lift kan worden geplakt... waarop hondenbezitters worden opgeroepen om de hond kort aan te lijnen. De man die gisteren bij de herdenking van Nelson Mandela... de toespraken in gebarentaal zou moeten vertalen... was de gebarentaal helemaal niet machtig. Een doof lid van het Zuid-Afrikaanse parlement... probeerde tijdens de ceremonie nog tot de organisatie door te laten dringen... dat de man maar wat deed daar. Ze noemde het een schande dat de neptolk op het podium stond. Dat is het belangrijkste nieuws. van de Zeker dat laatste. ANWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met één file op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen wassenaar Centrum en de aansluiting met de N14, drie kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Paul van der Lucht, algemeen directeur van de RTV Utrecht. En Tjur Vaas is directeur van het Financieel Dagblad. Het is toch wel gek, je moet soms heel erg uh, dicht bij jezelf blijven. Want ik zat daar gisteravond dus ook naar te kijken... En ik dacht, wat staat die man er in vrede nou te doen? Ja, wij zijn dat natuurlijk ook niet machtig. Nee. Die vijf, als zo'n man zat te prutsen, hebben wij ja. dat ook niet in de gaten. Ja. Maar als dit het uh, ernstigste was wat misging, dan is dat toch wel een nee, groot ja, compliment ja, voor precies. de herdenking. Maar zou ik ook... het fijn hebben gevonden als hij hierbij was gebleven. Ja, als hij niet uitgevoten was, bedoel ja. je. Ja. Heb je gekeken, Tjö, eigenlijk? Nee, nauwelijks. Bij ons op de redactie ging even het geluid aan bij die herdenking op het moment dat Obama zijn toespraak hield. En uh, dat bleek eigenlijk wel een goede inschatting. Want dat was toch denk ik de toespraak die ons bijblijft. Dat was het moment supram van, uh, van de hele herdenking. Ja. Alle, vond knap. de manier Obama die, die verwachtingen waarmaakt. Ja, zeggen dat ook natuurlijk. 480.000 kijkers. Heb jij uh, alles op de voet gevolgd? Nee, ik had uh, gisteren helaas andere dingen te doen. Nee, ik, heb een, ik heb er niks van gezien. Ik heb een samenvatting gezien bij de NOS. En uh, volgens mij was het, uh, was het daarmee wel mooi gecoverd ook. Um, Barack Obama stilte de show bij het denken. was de kop ook in trouw vanochtend. Maar veel analisten gezien die dat allemaal bekeken hebben... die kwamen eigenlijk tot dezelfde conclusie. Waarom was dat zo uh, bijzonder? Ja, door, door zijn woordkeuze, door zijn de de manier van spreken, natuurlijk, we hebben het allemaal zo vaak eigenlijk al gezien dat uh, als het gaat om spreekvaardigheid, is, uh, stijgt hij ver boven al zijn collega's uit. Het gaat om zijn timing, het gaat om de one-liners. Hij bedankt dus Zuid-Afrika Zuid voor het delen van Mandela met ons, de rest van de wereld. Een voorbeeldfunctie, hè? Dat is mij die, die one-liner, ja, dat is er zo eentje die, die, die, die man blijft. Heeft briljante tekstschrijvers. Gewoon echt zo goed. Ja. Uh, heeft hij ook heel lang opgeoefend op die timing en de manier waarop hij dat Ja, maar denkt. dat zie je vooral als je zo'n aantal zo achter goed. elkaar ziet. Dat, dat hij daar gewoon zo perfect ja, in nummer is. nummer één. Ja. Hij laat heel goed stiltes vallen. Dus ja. dat vind ik ook zo knap. Ja, zeker. Ja. Er waren wat... Kijk, want je kunt, je, je kunt sowieso je afvragen... Van, is dat nou heel groot nieuws? We wisten dat, dat, dat dit ging gebeuren. Maar er zaten binnen dat hele fenomeen... zaten natuurlijk nog wel wat nieuwtjes. Obama die Castro een hand gaf... Ja, dat vond ik nou, ik, ik vind het hartstikke interessant. Een beetje teleurstellend omdat, omdat uh, Raúl Castro ging, hè, niet om Fidel. En Raúl die heeft een stropdas om tegenwoordig. En niet meer dat militaire uniform. Ja. Dus die foto stelde mij toch weer een beetje teleur. Uh, uh, maar, maar publicitair gezien heel slim van Obama lijkt mm -hmm. mij. Hè, dat hij handelt in de geest van uh, Mandela. Nou, en, en dan dat punt inderdaad dat Zuma uh, ook eerst in beeld kwam, werd ja. Ja. hij uh, ja, ook, ook Terwijl hij met zijn speech uh, wilde gaan ja. beginnen. Ja, en dan uh, uh, vragen om respect in zo'n stadion. Nou, dat is er niet meer van gekomen. Nee. Dat is sowieso dus, een beetje chaotisch allemaal. Hè? Ja, nou ja, goed. Het is. Als uh, je het ook hoort over zo'n zo dove tolk. die zich naar binnen heeft getolkt om daar uh, zijn zakken te vullen. terwijl die het niet eens kan dove tolken. Dat is natuurlijk uiterst grappig. Ja, dat is ook wel, misschien is dat ook wel een beetje wat je kan verwachten. tijdens, tijdens zo'n zo uh, toch enigszins uh, Alain Provise georganiseerde bijeenkomst. Ja. in zo'n stadion. Uh, en niets vreemd is onze wereldleiders ook... Uh, hoe, hoe zeg je het? Niets? Niets menselijk, is onze wereldleiders vreemd. Niets menselijk is, niets menselijk wereldleiders is onze wereldleiders vreemd. Wereldleiders. Want ze gingen ook selfies maken. Oh, hè, het brugje naar uh, de first lady. De, de vrouw van Barack Obama die zo uh, chagrijnig kijkt. Uh, daar bedoel je op. Uh, nee, nee, maar ook, <laughs> ook, we zagen ook foto's van, van Obama en Cameron. Die poseerden samen met de Deense premier. Ja, Helen Trolleynck ja, Schmid. Uh, Bush op de foto met Bono. Ja, die zien elkaar natuurlijk nooit verder. Dus dat is toch logisch dat je er een selfie van maakt. En laten nou, we eerlijk zijn. Ja, maar het is wel tijdens, beetje... de, tijdens de dienst Ach, voor een overleden wereldleider. Ja, zo wereld, dramatisch het. is dat toch allemaal niet? Die, die, die man, is bijna 100 geworden. En uh, die, die, die, die dood ging die al jaren uh, uh, in de lucht. En het is tot op zekere hoogte. het is een herdenking voor die man. En niet eens zozeer een, een, een, ja, zeg maar een, een droevige herdenkingsbijeenkomst. Hey, mm -hmm. ik, ik vind het ook niet zo erg. Ik weet niet maar, hoe jij het ziet, maar. Alle begrafenissen of veel begrafenissen in Nederland... zeker in Brabant waar ik vandaan kom... zijn vaak ook een beetje reunies. Ja, ja, we zien elkaar weer zo. Ja, ja. Na afloop hebben we een koffietafel... Ja, en dan boletje. komt er ook een bier en uh, zo een je erbij. Dan mag er ook gelachen worden. Ja, wat, wat uh, zeker als iemand 95 is geworden. Ja, financieel Dagblad, wat, wat doen jullie eigenlijk ermee met zoiets? Nou, wij hebben uh, nu een losse nieuwsfoto, zoals dat in vaktermen heet. Dus een, een foto van de herdenking met een uh, kort bijschrift. Dat is voor ons wel een terugkerend dilemma. Omdat het voor onze lezers, die lezen onze krant natuurlijk niet... om te lezen over de herdenking van Mandela. Aan de andere kant is dit dan weer zoiets majeurs... dat je het ook niet helemaal kan negeren... Uh, omdat je kant anders zo losgezongen raakt van de, van de wereldgebeurtenis. De ene keer doen we dat beter dan de andere keer. Hè? Met, met de, de aardbeving of de, de ramp op de Filipijnen... hadden we daar meer moeite mee, van hoe, hoe brengen we dat nou? Hebben we intern ook wel een discussie gehad? Moeten we dat toch zo'n moment niet duidelijker markeren? Um, even als we kijken naar de, de uh, grote journaals. Gisteren, half acht RTL, acht uur uh, NOS-journaal. NOS-journaal opende met de herdenking dus van Obama. Daarna de vrijlating van Judith Spiegel en toen Volkert van de Graaf. Terwijl RTL Nieuws om half acht begon met dat proefverlof van Volkert. Uh, daarna uh, Mandela, die ergens achterin zat in het journaal. Ja. Wat kies jij voor? Op uh, zo'n dag als gisteren. Nou, dat is, een, dat is een hele arbitraire keuze. En het journaal is al, ik vind het toch wel. Iets subtieler, want ze hadden het wel als prominente tweede headline: Volkert. Dus je wist ook, ook als je nationaal keek van oh, straks gaan we het ook even hebben over Volkert van de Graaf. Dus we begonnen met dat hele ja, tien minuten Mandela en daarna dan uh, die vrijgelaten uh, mensen uit, nou. uit Jemen. Maar de headline was de tweede. Ja, dus, en, uh, maar het is altijd, dus echt, ja, echt gezet. Ja. Vind je dat, is dat in dit geval keuze? heb ik me dan in geen van beide keuzen gestoord. Soms doe ik dat wel eens, maar nu, maar nu niet. Nee. Uh, inmiddels herdenken we Mandela een flink aantal dagen. Dus ik kan de overweging van RTL Nieuws wel begrijpen. Nou, ja. Goed, dan, dan Volkert van der Graaf, die naam is ook gevallen. Gisteren werd dus bekend dat hij waarschijnlijk toch op proefverlof mag. Staatssecretaris Steven heeft dat lange tijd proberen tegen te houden... omdat het tot maatschappelijke onrust zou kunnen leiden. Teven moet er nu voor zorgen dat Volkert van der Graafs veiligheid wordt gewaarborgd. Maar nou ja, waar we net een discussie over hadden met Erik Nomen... die vraagt dient zich dan ook aan, wat gaan de media op dit moment doen? Gaan ze achter hem aan? Wordt de eerste foto ergens geplaatst? Paul, um, jij was erbij toen uh, Pim Fortuyn werd neergeschoten was toen de baas met 3FM. Dat gebeurde op de ja, parkeerplaats. Precies. Uh, met, uh, met, uh, met Ruud de Wild en zijn producer... Uh, stonden we daar uh, gedrieën op dat uh, parkeerterrein. Toen uh, het uh, schieten begon. Ik heb daardoor geen bijzondere opvatting... over de vervroegde vrijlating van Volkers van de Graaf. Uh, ja dan en nee hoor. Uh, Dragen we me persoonlijk uh, dat, allemaal, uh, dat allemaal niet toe. Nee. Uh, maar ik kan me voorstellen dat je er als, uh, als pers, en zeker als uh, pers die het, uh, die het moet hebben van vette krantenkoppen en uh, uh, ja, smeuige foto's, dat je er achteraan gaat. Ik ja. zou het wat zelf we, niet doen. Maar... Want er wordt een hoop natuurlijk over gezegd. Zijn Zo veiligheid zou dan in het geding zijn. Er wordt bedreigd mm. op allerlei manieren. Mm. Op, op voor... nou, ik vind wel dat die man recht heeft. Kijk, recht is gesproken, en namens ons allemaal. Uh, en dat uh, sommigen het daar wellicht niet mee eens zijn. Die vinden dat er een veel te lichte straf is uitgesproken over Van de Graaf. Ja, dat is dan maar zo. Dan moet je het dan maar niet mee eens zijn. Maar dan moet je vooral geen consequenties aan verbinden, vind ik. Want daarom leven wij nou eenmaal in een rechtsstaat. Dus recht is gesproken. Die man heeft straks zijn straf uit, uitgezeten. Hij heeft zich uh, zo netjes gedragen... dat hij na twee derde van de zijn uitgezeten tijd weer vrijkomt. En dan moet je hem ook gewoon gang laten gaan, vind ik. Ja. Kan hij veilig op proefverlof in Nederland... Dat lijkt me helemaal de vraag, want we hebben natuurlijk nu de sociale media. Dus eh, iemand die hem ziet kan hem fotograferen, die kan hem twitteren. Uh, dus ik denk dat er heel snel bekend kan worden uh, waar hij is... en uh, hoe zijn vermomming eruit ziet. Ja. Dus in die zin is het heel terecht dat media zich afvragen als ik zo'n foto heb, wat ga ik ermee doen? In die zin hebben jullie het als financieel daglood weer makkelijk. Want dat is dan... dan gaan die foto zeker niet plaatsen. <laughs> maar ik was toch een beetje gechoqueerd... door de reactie net van Erik Nomen uh, van Nieuwe Revue... die dat puur in economische termen vat. Ja, zo'n oplagen. Hij, zo oplagen, ja. die investering van 1000 euro ga ik die terugverdienen. Dat vond ik wel echt uh, cynisch. Uh, ik denk dat je dan toch ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt... en dat je ervoor moet waken dat je van de graaf uh, niet vogelvrij verklaart. Maar ha, goed, dat, dat zei hij ook, want dat heeft hij ook wel bijgezegd. We zullen nooit uh, zeggen waar, waar hij woont of, of dat mensen daar naartoe kunnen gaan. Maar als je even ja, een foto ziet... Kijk, stel, stel Volker van der Graaf gaat voortaan door het leven met een baard. Uh, en dat, dat fotografeer, dat laat je zien. Uh, dan, ja, dan, dan is het toch veel makkelijker te achterhalen voor kwaadwillenden. Uh, wat iets heel totaal anders is, is dat het, het belang van een interview met Volker van der Graaf... Kijk, ik. Ik hoop dat hij een keer een interview ja. uh, zal geven. Ik heb zelf in, uh, in 2002 heel lang uh, brieven geschreven... naar hem in de hoop dat interview te krijgen. Ook oh, brieven ik... teruggekregen? Toch? Nee, nee uh, wel contact met zijn advocaat. Dus ik dacht op een gegeven moment dat we een haakje hadden. Mm -hmm. Maar uh, nou, die deur ging toch weer dicht. Hij heeft later een enker... die volgens mij of Leistra opgebeld van Elsevier... Mm -hmm. die ook hoopte een interview te krijgen. Uh, uiteindelijk heeft hij aan een journalist... in ieder geval nooit een interview gegeven. En hij heeft dus eigenlijk ook nooit iets gezegd over zijn motief... Ja. Het enige wat we dus van hem weten in al die tijd is dat, dat bewuste, bewuste telefoontje. Wat in dat programma van uh, Art Royakkers uh, ja. waar hij die, waar die met die neef van Fortuin op zoek ging oh ja. naar nou ja, de route van ja. van Fortuin, waarin, waarin dat stukje telefoon uh, te horen ja. was, waarin hij belde. Dat is eigenlijk alles. Wa waarin hij eigenlijk weigerde he, om te Zief, zeggen van hij zegt, of hij het niet opnieuw zou doen. Waardoor je de indruk ja. kreeg dat hij uh, nog steeds achter die daad uh, stond. Ja, hij zei het oké. niet met zoveel oh. woorden. Paul, uh, met jullie zijn ook multimedia bij EdVU. Jij krijgt die foto aangeboden van een Volkert van de G... die ergens in een weiland staat ik en zijn niet hond uitlaat. Die zou ik niet plaatsen. Niet plaatsen? Nee, Sowieso doen. niet. Dat dient volgens mij geen enkel nut. Vind ik, ja, dat is, uh, dan heb je een foto van Volkert van de Graaf... die zijn hond uitlaat ergens in Utrecht. Nou ja. in. Ja. Het nut wat het dient is natuurlijk de bevrediging van je nieuwsgierigheid. Ik wil ook graag weten hoe het eruit ziet... maar het weegt niet op tegen het risico. Dat, uh, ja, dat denk ik je Dan uh, heb je het kans dat je bloed in je handen hebt. Dus uh, toch wel redelijk groot. Uh -huh. Te groot in ieder geval, ja. Maar wat denken jullie dan? Want we hebben nu wat reacties gehoord hè, van de ah, die foto die gaat er komen. <tus> dus we gaan wel mensen echt bewust achteraan. Ja, ja die foto die gaat er wel ja. komen, ja. Dan uh, de vrijlating van Judith Spiegel. Um, zij en haar partner die ontvoerd waren in Jemen en zijn vrijgelaten... worden nauwelijks mededelingen gedaan over hoe dat allemaal tot stand is gekomen. Hulp van jemenitische media, zegt Spiegel zelf. Maar Thomas Bruning van de NVJ die heeft er ook iets mee te maken. Hij werd in het Radio 1 Journaal vanochtend ondervraagd... maar hij wilde niet uh, overal antwoord op geven. Dan hoorden we vorige week dat het proces in een cruciaal stadium was. Waar ging het dan nog om? Want als je onderhandelt, dan geef je en neem je. Ging het om geld? Nou ja, dat, dat is dan weer zo'n vervelend antwoord wat ik normaal gesproken ik, ja. nooit aan journalisten geef. Het is gewoon een journalist goede, vra goede vragen en ik kan het niet beantwoorden. Het ging erom dat het inderdaad in de finaal stadium was. Ik herhaal de vraag. Maar, maar ja, in het belang van ooit, hopelijk nooit nieuwe gevallen, kan ik zo'n vraag niet beantwoorden. Ja. Um, ja, logisch dat hij zo reageert, Cher? Uh, ja, logisch, want het is natuurlijk uit dit, uh, deze citaten duidelijk dat er betaald is. Uh, dat lijkt voor mij persoonlijk eigenlijk geen, uh, geen twijfel. Dat is eigenlijk denk ik ook steeds wat er gebeurt. He, principieel onjuist om te betalen, maar uh, heel moeilijk om aan dat principe vast te houden. En wie zou dat dan hebben gedaan? Nou, dat weet ik niet. Kijk, uh, volgens mij is drie jaar geleden is er ook een Nederlands-Belgische journalist ontvoerd in Afghanistan. Uh, Joni de Rijken, waar toen 100.000 euro voor betaald is. Voor Arjan Erkel is ooit een miljoen betaald. Ja, ja. Ik denk dat het <tie> nog wel een keer bekend wordt hoeveel betaald is. En misschien ook wel hoe dat precies gegaan is. Want de Timmermans, de minister, die ontkent het. He? Die zegt, uh, dat is niet betaald. Ja, ik denk dat hij uh, zich, uh, uh, zich beroept op een soort van uh, semantische uitspraak. Hij zal het niet betaald hebben. Uh, dat, zal, dat zal ook wel. Dat zal allemaal kloppen. Maar dan is het er op andere wegen is er geld uh, die kant op gegaan. Want ja. anders komen ze niet zomaar ineens vrij. Ja. Uh, ze komen vandaag terug naar Nederland. Uh, ze hebben in het Engels al een persconferentie gegeven. Daar met name. Hè. Ben je benieuwd naar hun verhaal? Uh, ik, was toch wel, ik heb die persconferentie gezien in Jemen. En ik was er al van onder indruk. Want uh, uit dat, ooit dat filmpje wat je kreeg toen zij gevangen zaten. waren ze duidelijk zeer aangeslagen. Zo? Ja. Nou. Uh, en nu zag ik een filmpje waarbij uh, de juristen in, uh, in Judith Spiegel weer was opgestaan. En dat was een hele pittige tante, die toen de journalisten nog te veel aan het waren, zei. Tst, tst, tst. Dus uh, ongebroken krachtige vrouw. Uh, ik was daar van. Van onder de indruk ja. misschien ook wel een klein beetje slachtoffer van het Stockholm-syndroom dat ze we zich wel heel erg kon, kon vereenzelvigen met degene bij wie zijn tijd in gijzeling heeft gezeten. Vrij positief over het land ja. ook, ja, ja. ja. ja. blijft zijn vrienden houden, nou, waar nou, waren. ja, ik Eikels erbij, maar ja. verder, ja. Nou, de ontvoerders werden toch uh, s-hols genoemd, ja. Ja. Goed, nou, vanmiddag om vier uur komen ze hier in Nederland... de persconferentie geven. natuurlijk te volgen... hier via deze zender Radio 1. Jullie bedankt voor de bijdrage aan het Mediaforum. Tjeu Fase en Paul van de Lucht waren dat met z'n tweeën. Ach, staat hij er nou eindelijk eens een keer in... in die top 2000 deze? Dat zou eigenlijk wel moeten. Marvin Gaye, hier is hij met Mercy, Mercy Me. Oh! used now Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows From the north and south and sick. Well mercy, mercy means All things and what they used to be not so wasted on the oceans and upon high Fish full of mercury, oh, oh, oh mercy, mercy, oh, mercy, Oh, mercy, mercy, me. Oh, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, And mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, mercy, All things and what they used to be I thought about this overcrowded land How much more the you from me? can you stand bij dit psychidelische 1971 Mercy Mercy Me en Marvin Gaye we gaan de Nationale Nieuwskunst spelen hoogste score tot nu toe 80 punten en de kandidaat van vandaag heet Arnest Mostert en komt uit Weesp 44 jaar Hartelijk welkom um, specialist bij de KLM ja, wat is specialist IT specialist IT specialist kijk aan dus alle systemen gaan via u uh, nee gelukkig niet <laughs> gelukkig niet Nee, niet van die vliegtuigen misschien, maar... Uh... Nee, nee, onze IT-afdeling van uh, de KLM. Ja, kijk aan. En uh, verder uh, zeilen en hockey. Ja. ja. En uh, een beetje nieuws bijhouden, hoop ik. Ja, zeker. Want 80 punten, daar moet u overheen. Wilt u weekwinnaar worden? We gaan ja. eens kijken hoe ver we komen. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Ah! Honderden politieagenten werkten zich aan het begin van de nacht... door de barricades. Dit is zo los. De demonstranten hebben zich hier nu opgesteld. Maar voorlopig lijken de demonstranten aan het kortste eind te trekken. Ja, de politie begon vannacht in Kiev met het ontruimen van het plein... waar duizenden betogers sinds tien dagen bivakkeren. Vanochtend is de politie daarmee gestopt. Vraag 1, hoe heet dat plein in Kiev? Mag gewoon in het Nederlands. Pas. Dat is het onafhankelijkheidsplein. Maidan Nesales njosti is ook goed. Staat hierbij. Ja, dat is een moeilijke naam. Ja, Bij het bezette stadhuis van de hoofdstad... Stapt de agenten weer in hun bussen... terwijl er een uur eerder nog sterk op leek... dat het gebouw zou worden ontruimd. Vraag 2. De timing van de actie is opvallend. Want sinds maandag is de buitenlandcoördinator... van de Europese Unie in Kiev om te bemiddelen in de crisis. Wat is haar naam? Uh, McKinsey? Dat is niet goed, het is Catherine Ashton. Vrijwel tegelijkertijd met de bevestiging dat de oproeppolitie... zich zou terugtrekken, vroeg de regering van Oekraïne... de Europese Unie, om een lening van 20 miljard euro. Vraag 3 hoort geluid bij, luister goed. Eén beslissing moet nog even worden uitgesteld. Een enorme hagel en sneeuwbui maakt het veld onbespeelbaar... en de lijnen onzichtbaar. De stand is dan nog 0-0. Ja, een Vrijwilligers probeerden na de sneeuwval het veld weer sneeuwvrij te krijgen, maar het weer werd er niet beter op. Vraag 3: het gaat hier om de wedstrijd Galatasaray in de Champions League. Tegen welke andere ploeg? Juventus. Dat is goed, van, vanmiddag wordt die wedstrijd uitgespeeld. De spelers van Juve die moesten daar nog een nachtje blijven in Istanbul. Maar het hotel waar ze zaten was volgeboekt, dus midden in de nacht moesten ze nog op zoek naar een ander onderkomen. Vraag 4. Ook voor Ajax is het vandaag een beslissende dag... of de ploeg wel of niet doorgaat in de Champions League. Hoe heet het stadion waar Ajax vanavond speelt? Nee, San Siro. Ja, dat is goed. Officiële naam van het stadion is Stadio Giuseppe Meazza San Siro. En Ajax moet vanavond winnen van AC Milan om door te gaan. Anders wordt het de Europa League. Voor AC Milan is gelijk spel genoeg. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? We hebben goed samengewerkt met de Jemenieten. Ze zijn vrij en daar wil ik het nu even bij laten. Dus de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. En dat is goed. Hij reageerde op de vrijlating van Judith Spiegel en haar man... toen hij aankwam in het stadion voor de herdenking van Mandela. Vraag 6. Timmermans was samen met koning Willem-Alexander bij die herdenking. De minister is gisteren weer teruggevlogen... maar de koning neemt nog afscheid van Mandela op de plek waar hij is opgebaard. In welke stad is dat? In Pretoria. En ook dat is goed. Daar ligt hij de komende drie dagen in het Uniegebouw... waar hij in 1994 werd beëdigd als president. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik sta in één lijstje samen met Prins en Pamela Anderson. 3. Buiten zult u mij niet snel herkennen. 2. Mijn vrijlating dreigde even de val van de minister te veroorzaken. Stop. Volkert van der Gij... Dat is goed. Tegenwoordig noemen we gewoon Van de Graaf. Uh, dat is goed. ja. Uh, gisteren had de Foxhand een stukje geschreven over bekende veganisten. En daar stonden veel sterren tussen. Maar ook Volkert van de Graaf. Anderen uit dat lijstje waren bijvoorbeeld Sting en Brad Pitt. Vandaar die eerste aanwijzing. Om de veiligheid van Van de Graaf te waarborgen. worden maatregelen voorbereid om zijn identiteit te verhullen. Dat betekent in de praktijk dat hij vermomd tijdelijk de gevangenis zal verlaten. Nou ja, we hebben het er net ook uitgebreid over gehad. Uh, we komen op zes. Dat betekent dat er veertien nodig zijn om over de tachtig heen te komen.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 In die plannen wil het kabinet de studiebeurs die studenten nu krijgen omzetten in een lening. Is het terecht dat studenten zelf betalen voor hun eigen studie, omdat ze daardoor ook betere kansen hebben op de arbeidsmarkt? Of is het bezuinigen op studenten slecht voor Nederland, omdat minder jongeren dan zullen gaan studeren? Als u het eens bent of oneens met die stelling, laat dat weten via de sms. 7070, dat is het nummer, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Arneus Mostert, 44 jaar uit. Weesp is de kandidaat in de quiz. 6, dat betekent dat er hiervan 14 goed moeten zijn om over 80 heen te komen. Maar dat zit er gewoon in. Dat hoop ik maar. Ja. Dat gaan we ons best goed doen. Dat wil zeggen, we hebben de tijd ervoor. 90 seconden. Ik stel de vraag, dan het antwoord, of pas. En dan is het verder aan u. Daar komen ze. De Nationale Nieuwswist. Welk land wordt het land met de meest liberale wietwetgeving ter wereld? Uh, Uruguay. Dat is goed. Drie politiemedewerkers hebben vandaag uitgeroepen tot dag tegen wat voor inbraak? Uh, huiseinbraken. Woninginbraak is goed. Hoe heet de minister die vandaag met de Tweede Kamer... debatteert over het nieuwe leenstelsel voor studenten? Je hebt bussen maken. Ja, dat is makkelijk. Goed, het Hooggerechtshof in welk land heeft bepaald... dat homoseksualiteit nog altijd strafbaar is? Eh... Uh, Mexico? India, meerderheid van de Eerste Kamer... is tegen de voorgenomen fusie van Utrecht, Noord-Holland... en welke andere provincie? Flevoland. Goed, hoe heet de president die gisteren in de Centraal-Afrikaanse Republiek... de omgekomen militairen heeft geëerd? Pas. Hollande. Wat voor soort aap heeft de verhuizing vanuit Singapore naar de apenhuil in Apeldoorn niet overleefd? Chimpansee? Het is een neusaap. Hoe hoog is de boete die twee Nederlandse farmareuzen... Hebben gekregen vanwege het schoemelen met het kankermedicijn. 16 miljoen. Goed, welke Amerikaanse autofabrikant krijgt per 1 januari... voor het eerst een vrouwelijke directeur? General Motors. Goed, hoe heet de staatssecretaris... die strengere regels voor fijnstof vrijdag gaat bespreken in Brussel? Pas. Mansveld, hoe heet de Duitse club... die vanavond minimaal vijf basisspelers moet missen... tijdens het Champions League duel... Bij Bayern München. Dat is Borussia Dortmund. In Hilversum is maandag een meisje onwel geworden... nadat ze wat voor pil van straat had opgeraapt en opgegeten. Excuses. Goed. De regering van welke Duitse deelstaat zal voor 2015... iedere uitgever die Mein Kampf wil herdrukken voor de rechterdagen Pas. Beijeren uit gegevens van Expedia.nl... blijkt dat we naar welke stad de meeste tripjes boeken rond de feestdagen? Ja, Amsterdam. Nee, Londen. Londen is het. Um, de vraag is, zijn het er veertien? Uh, Ik denk het niet. U schudt het hoofd al. Nee, het, zijn, het is de helft 7, Maal 6 is 42. En uh, derhalve uh, niet in de buurt van 80. Uh, dat blijft de hoogste scoren. Ik geef mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, mok en de lunchbox. Uh, dat zijn de prijzen. En daar moeten we het mee doen. Dankjewel. Goeie reis terug. Eens gelukkig. Dag. Um, u kunt trouwens uh, blijven aanmelden he, voor die quiz. Die gaan we ook het volgend jaar spelen. We zitten volgend jaar op een andere tijd. Daar gaan we er allemaal, allemaal, allemaal dingen over uitleggen. Tussen 9 en 12. Maar in ieder geval die quiz die blijft. Ook in uh, dat uh, ochtendblok. Um, dus gewoon maar aanmelden via de site van dit programma Lunch. Van de NCRV. Zometeen is er een uh, werklunch. Na het NOS Journaal van 1 uur.